Hart voor Haiti geeft al 30 jaar een thuis en toekomst aan weeskinderen. Investeer mee en steun hen via hartvoorhaiti.nl. Dit is het christelijke radiostation van Nederland... dat 24 uur per dag, 7 dagen per week te horen is op je radio via 1008 AM... en via grootnieuwsradio.nl op je computer, tablet of smartphone. Dit is Groot radio, met het Novum Nieuws van 9 uur... Goedenavond, ik ben Gert-Jan Fraudeurs hebben een nieuwe manier bedacht om valse declaraties te doen bij zorgverzekeraars. Ze gebruiken persoonlijke codes van echte artsen... en ontvangen zo geld voor behandelingen die nooit hebben plaatsgevonden, meldt RTL Nieuws. Deze vorm van fraude komt inmiddels het vaakst voor. Het wordt spannend voor Tokio, Madrid en Istanbul. De steden dingen mee naar de organisatie van de Olympische Spelen in 2020. De leden van het IOC zijn bijeen in Buenos Aires en stemmen binnen een uur. Op het congres wordt koning Willem-Alexander benoemd tot erelid, meldt de NOS. Acteur Rutger Houwer is benoemd tot ridder in de orde van de Nederlandse leeuw. De 69-jarige acteur kreeg de onderscheiding in zijn woonplaats Beetster Zwaag. Houwer krijgt de prijs voor zijn uitzonderlijke acteerprestaties. Sinds 1969 speelde hij in 125 films en tientallen toneelstukken en tv-series. In Litouwen waren de Europese buitenlandministers vandaag bijeen... voor een ontmoeting met hun Amerikaanse collega Kerry. Onderwerp was Syrië. Kerry kon de EU-ministers ervan overtuigen... dat president Assad achter de gifgasaanval bij Damaskus zat. De ministers willen nog geen aanval op Syrië. D66 in Vlissingen gaat aangifte doen tegen oud-VVD-wethouder Damen. Hij declareerde vaak onterecht reiskosten. Damen betaalt het terug, maar D66 vindt dat niet genoeg... In het gemeentebestuur van Vlissingen was volgens een rapport een declaratiecultuur. Burgemeester Roep is al opgestapt. Op het filmfestival van Venetië heeft de documentaire Sacro de Gouden Leeuw gewonnen. Die gaat over het leven op en rond de snelwegen van Rome en is van regisseur Gianfranco Rossi. De Zilveren Leeuw voor beste acteur ging naar de Griek Alexandro Savranas. Het is de 70ste editie van het filmfestival. Het weer dan. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog. In de nacht volgt Echter een nieuw regengebied. Het koelt af tot 14 graden. Morgen bewolkt en kans op regen bij 20 graden. En tot zover het Novumnieuws. Dus dan ben je 65, ga je met pensioen en hoef je niet meer te werken. Maar uh, wat ga je dan wel doen? André van den Berg vond er geen klap aan. Geïnspireerd door het boek Het geheim van lange leven... is hij weer part-time gaan werken, eet hij gezond en beweegt hij veel. Waarom? Dat hoor je deze dinsdagavond vanaf 8 uur in Avondmelange. Bij Groot Nieuws Radio. Wij draaien er niet omheen. Groot Nieuws Radio. Dit is Heilige Huisjes met Chitske Volkerink. Groot Nieuws Radio. In de christelijke wereld zijn veel prikkelende en controversiële onderwerpen. Grootnieuwsradio gaat die niet uit de weg, maar duikt er juist diep in. Iedere zaterdagavond spreekt Jitske Volkerink met een deskundige gast. Vorm uw eigen mening door het opinieprogramma Heilige Huisjes. En opnieuw kunt u op deze zaterdagavond luisteren naar Heilige Huisjes in plaats van naar muziek. Goedenavond. We gaan vanavond praten over een controversieel onderwerp. Bij mij aan tafel zit Ronald Plats. Hij is evangelist en initiatiefnemer van de Gloriestoel. Hartelijk welkom, Ronald. Dag, Jessica. Goedenavond. Ja, we gaan het hebben over een stelling. We gaan even luisteren wat die is. Vandaag in Heilige Huisjes, deze stelling. Gebed in de naam van Jezus kan ook vandaag nog... zieken genezen en zelfs doden opwekken. Uh, Ronald, het zijn twee verschillende dingen eigenlijk. Hè? Het gaat over uh, zieken genezen en doden opwekken. Liggen die wel in elkaars verlengde? Ja, dat denk ik wel, ja. Oké. Okay. Ja. Jij bent initiatiefnemer van de Gloriestoel. Waar staat die naam eigenlijk voor? Ja, het is, het is geen organisatie. Het is meer een beweging van, van gelovigen die um, verlangen naar meer. Ja, dus, dus gewoon willen zien dat wat in de Bijbel staat ook echt uh, praktijk wordt in hun dagelijkse leven. Een beweging? Hoeveel mensen zijn er onderdeel van die beweging? Nou, kijk, op, op dit moment denk ik dat uh, rond de 15 mensen actief de straat opgaan, mm -hmm. uh, door het land heen. Mm -hmm. Maar het blijft niet alleen bij deze mensen. Er zijn ook uh, gemeenten, kerken, waar mensen ook naar buiten gaan... om uh, te bidden met de zieken op straat. Dus het is, het is veel groter als beweging. Dus het is niet dan zo, zozeer glorisch tot, maar gewoon het fenomeen bidden met de zieken... is uh, op dit moment veel groter dan, uh, dan we denken... Oké, okay, dus je trekt het meteen breder naar allerlei uh, dingen die gebeuren. Los van datgene wat jij al doet met Gloriestoel. Dat klopt, ja. Oké, okay. uh, maar ik was toch wel benieuwd ook naar Gloriestoel. Uh, je zegt 15 mensen, je gaat de straat op om te bidden voor genezing. Uh, zijn die mensen ook allemaal betrokken bij het bidden voor mensen die uh, zijn overleden? Uh, Staan ze daar open voor, net als jij? Ja, Oké. Okay. Ja, denk het wel. Je denkt het wel? Ja, ik, ik ken niet iedereen goed, persoonlijk, zeg maar. Uh, ja, de een is daar wat verder in uh, of meer geïnteresseerd in dan de ander. En dan laten we elkaar ook vrij in uh, wat dat betreft. Zijn er in uh, Nederland ook meer bewegingen die bezig zijn met het bidden voor mensen die dood zijn, die dat zouden willen? Ja, er zijn uh, dead racing teams uh, door het hele land. Dus ik, ik meen dat er tien zijn door het land heen. En ik heb contact met de hoofdcoördinatoren, zeg maar. En uh, ja, goed, die teams die zijn sinds 2011 opgericht naar aanleiding van een conferentie van Tyler Johnson. En Tyler Johnson is een Amerikaan... die uh, al negen mensen uit de dood heeft opgewekt persoonlijk. En die traint mensen om ook hierin uit te gaan stappen. En uh, nou goed, die, die man is in 2011 in, in Nederland geweest. En uh, vanaf dat moment zijn die Dead racing teams opgezet. En, uh, en wat ik heb gehoord is dat die mensen al uh, actief zijn geweest... en uh, actie hebben ondernomen. Spannend. Nou, ik ben benieuwd. We gaan er deze uitzending over doorpraten. Ik wil eventjes terug naar de stelling uh, hoe de luisteraars gereageerd hebben afgelopen donderdag toen we deze stelling uh, de lucht in uh, stuurden. Uh, de uitkomst is uh, nou ja, toch wel verrassend, zou je kunnen zeggen. 90% heeft voor de stelling gestemd en 10% tegen. Uh, vind jij dat ook verrassend? Onvoorstelbaar goed. Onvoorstelbaar goed. Nou, dat klinkt positief. In de uitzending zal ik een aantal reacties, die mensen ook inhoudelijk gegeven hebben op de stelling, inbrengen, zodat je daarop kan reageren en dat we het gesprek ook kunnen uitdiepen. En ook Hans Maats, directeur van het Evangelisch Werkverband, die zal reageren. Hij is namens de Denktank van Heilige Huisjes gevraagd om nou ja, ook kritisch te reageren. Eerst is het woord aan jou. Uh, jij bent hier vanavond uh, mijn gast en jij mag uh, vertellen over hoe het allemaal in elkaar steekt, wat je doet. Ik heb eerst een paar vragen, omdat het ook dan goed is om even kennis te maken met jou. Uh, heb ik een paar vragen aan jou die jij kort mag beantwoorden. Oké. Okay. Ronald, wat voor werk doe jij in het dagelijks leven? Ik ben zelfstandig accountant en belastingadviseur. En wat voor opleiding heb je gevolgd? Ik heb uh, accountancy gestudeerd. Eerst bedrijfseconomie, toen daarna avondstudie voor uh, accountant. En toen ben ik nog naar de universiteit geweest om fiscale economie te studeren. Um, tot welke generatie behoor je? Ja, vroeger zeiden ze de patatgeneratie. <laughs> <laughs> um, bedoel je generatie gelovigen dan of uh, in het algemeen? Zo, zoals jij het wil invullen. Nou ja goed, ik ben 45 jaar. Dus dat mm -hmm. is het, ja, in ieder geval de naoorlogse generatie, 1968 geboren. Oké, okay. uh, en wat voor kerkbezoek je? Een evangelische gemeente. Oké, okay, dankjewel. Groot Nieuws Heilige Huisjes met Chitske Volkering. En het gesprek vandaag gaat over de stelling... gebed in de naam van Jezus... kan ook vandaag nog zieken genezen en zelfs doden opwekken. Ronald Platt die zit hier in de studio. Hij is evangelist en initiatiefnemer van Glorie Stoel, Gloriestoel. Gloriestoel.nl Ik heb heel de hele tijd de neiging om Gloriestoelen te zeggen... Um, Ronald, maar dat is niet oké, okay, hè? Dat, dat klopt niet. Het is één stoel. Nou, we nemen meerdere stoelen mee in de straat. Oh, toch wel? Ja, dat wel. Ja. stoelen zou nog niet zo fout zijn. Het zou niet fout zijn, nee. Oké. Okay. Het staat nog niet in het woordenboek trouwens, Glory stoel, maar dat gaat misschien wel komen. Uh, streef je daar ook naar? Nee hoor, nee, absoluut niet. Nee, nee de naam is een beetje uh, eigenlijk ludiek uh, verzonnen. Uh, omdat we tijdens het bidden, toen we voor de eerste keer de straat op gingen, zo duidelijk gods aanwezigheid ervoeren. Alsof God gewoon zei van, nou, ik, ik vind het geweldig wat jullie doen. Ik sta erachter. En um, dus toen heb ik voor de grap die stoel, de gloriestoel genoemd. En hij is een eigen leven gaan leiden op een gegeven moment. En op een gegeven moment... Uh, ja. de, glorie, de glorie van God Alsof, aanwezig. Ja, en mensen denken dan dat die stoel mensen zou genezen. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Het is een soort knipoog. Een soort knipoog, ja. ja want die glorie van God is dan aanwezig op een bijzondere manier? Anders dan anders? Ja, ik heb de, de aanwezigheid van God heel sterk ervaren. Met name in het begin, omdat ik ook bemoediging nodig had. Van ben, ik, ben ik wel goed bezig? Uh, is dit inderdaad uh, Gods plan? En het, het was heerlijk en het was zelfs zo sterk dat mensen ook uh, tijdens het kijken, als we aan het bidden waren met andere mensen, tijdens het kijken al werden genezen. Dat ze verlichting van hun pijn voelden. En wat, zo, wat, wat is dat dan? Voor Wat voel je dan? Ja, het is een soort super kippenval gevoel, een soort heerlijk gevoel van dit is het mooiste wat er is. Dat aanwezigheid er is. En uh, ja, dat is geweldig. Uh, jij maakt wekelijks mee dat mensen genezen? Ja. Je hebt me wekelijks uh, te vinden ergens in Nederland uh, op een straat? Ja, gemiddeld wel, ja. Oké. Okay. Ja. En, en wat voor kwalen genezen er zoal? Nou, in het begin hebben we ons voornamelijk gericht ook op uh, het opme opmeten van benen... omdat dat vaak de oorzaak is van allerlei andere klachten... rugklachten, schouders en nekklachten en, en dat soort zaken. En gaandeweg ga je dus ook voor andere dingen bidden... omdat mensen aangeven, ja, ik heb hier ook last van, wil je hier ook voor bidden? En dat zijn gewoon mensen op straat die dan vaak niet gelovig zijn... maar dan toch ervaren van, hé, hey, er gebeurt iets. Ze zien dat er wonderen gebeuren, ze voelen iets, ervaren iets in hun lichaam... en geven ook duidelijk toestemming van, joh, zou je hier ook voor willen bidden... Wat voor dingen zijn dat dan? Nou, uh, ja, heel divers. We hebben mensen, er lopen heel veel mensen met rugklachten, nekklachten, uh, scoliose, uh, hernia klachten, uh, mensen met frozen shoulders die hun een, een, een, een armen niet omhoog kunnen bewegen, uh, slijmbeursontstekingen. Heel orthopedische dingen? Uh, ja, ook ja. ja. Dus ook beenlengteverschillen, sommigen wel, wel drie centimeter soms. Uh, ja, migraine, mensen met migraine, hoofdpijnen, uh, heupklachten, uh, hielspoor. Dus ook problemen met de voeten en, en, en, en, de, en, en knieën, ook heel veel. En, en, en dat klinkt ook allemaal als wat orthopedisch, wat, wat, he, heel vervelend, zeg maar. Maar dat klinkt niet als hele zware, grote dingen. Maak je dat ook mee? Ja, ja we hebben een aantal keren al gehad dat mensen die doof de uh, het gehoor weer terugkregen. En één keer, in Amsterdam was dat... Uh, Mevrouw die blind was, helemaal blind aan haar rechteroog. En slechtziend aan haar linkeroog. Die, dus, het zicht weer helemaal terugkreeg. Helemaal, gewoon scherp. En, uh, en daarnaast had ze ook reuma. Maar goed, dat is dan een peulenschilletje vergeleken met die ogen natuurlijk. Maar die reuma verdwenen ook. Dus ja, ook die dingen maak je mee op straat. Ja. En dan, wat is dan het vervolg? Uh, gaan die mensen naar de dokter? Be sturen ze jullie een bewijs op? Of, of hoe, hoe ga je daarmee om? Uh, nou, in dit geval, die mevrouw met dat oog, die uh, was opgegeven door alle uh, specialisten. En ze hadden gezegd, nou ja, we kunnen hier niks meer aan doen. We kunnen u niet verder helpen. Dus, uh, en het eerste wat ze zei dat ze gerezen was, ik ga direct naar mijn specialist toe. En ik wil dat direct laten zien. Ik wil dat laten meten. En die mevrouw was echt overgelukkig. Was, uh, en wij stonden ook te springen van, van vreugde, zeg maar. Ja, ja. Ja, en je, je zet dan ook zo'n filmpje online. Heb. YouTube kan je filmpjes bekijken van wat er dan gebeurt. En, en Facebook hou je mensen bij. Maar ja, hoor je dan ook ja. van die mensen terug? Um, heb, hou je contact met die mensen? Ja, soms lukt dat inderdaad. Uh, dat je e-mailadres e e hebt of telefoonnummer. En met deze mevrouw hebben we dus daarna nog contact gehad. Mm -hmm. een, een aantal weken later. En toen vertelde ze ook dat ze uh, het zicht nog steeds prima in orde was. En ze had ook geen pijn, pijn meer in haar, haar gewrichten. En, en ze was jarig toen geweest dat ik... Mm -hmm. Weekend En het hele weekend had ze lekker hapjes klaargemaakt. Ze had helemaal geen pijn meer gehad. Ja, dat is prachtig. Dus een, uh, een halleluja-verhaal. Heerlijk. <laughs> Heerlijk, zeg je. Ja. Hey, um, er wordt natuurlijk veel gebeden. Jullie bidden ook voor veel mensen om genezing. Maar het resultaat is ook wel wisselend. Hè? Het is niet altijd. Uh, uh, of, of is dat bij jullie wel zo? Oh. Nee, uh, we zien nog geen 100% genezing op straat. Um, ik heb zelf persoonlijk uh, gebeden met iemand die botkanker had. Die was opgegeven door de doktoren. En met die man hebben we vijf weken lang hebben we, hebben we gebeden, op traject ingegaan. En in het begin was er heel duidelijk een verbetering. Je zag gewoon dat zijn ogen weer gingen stralen. Hij geloofde in het weer, was zelf ook gelovig. En, uh, had moest eigenlijk knokken tegen de mensen die dus continu om zijn bed kwamen te staan... om de dood in te praten, zeg maar. Dus uh, dat is echt heel lastig geweest. En uiteindelijk hebben we die strijd verloren... Welke strijd? De strijd Jezus. Hij de ziekte. is overleden, ja. Hij is overleden ja. op een gegeven moment. Terwijl we in het begin juist een, een opgaande lijn zagen. Dus, uh, maar goed, ik, ik, ik leg me daar niet meer neer. Ik wil gewoon zien dat ook kanker gewoon zijn knieën gaat buigen voor Jezus. Want dat hoort zo. Klaar. Dus uh, ik blijf er gewoon mee doorgaan. En, um, en, en dan de realiteit, als het dan niet lukt, hoe, hoe duid je die dan? Ik heb daar geen verklaring voor. Want het woord van God zegt heel duidelijk dat Jezus alle ziekten van alle mensen op zich heeft genomen. Dus het ligt niet aan God. Dus ik, ik kijk dan gewoon naar mezelf. En ja, heb ik gefaald? Als het ware. En, uh, en dan is het een kwestie van, ja, je, je eigen uh, weer om, omhoog helpen. En verder gaan. En nou, hoe doe je dat dan? Nou, dat die meneer overleed, heb ik toch twee dagen heb ik, uh, ja, in een moeilijke situatie gezeten. Dat je, eerst ga je God de schuld geven. En dan daarna, na een aantal uur, kom je erachter van, ja, dit is natuurlijk waanzin wat je aan het doen bent. Want... God heeft alles al gedaan. Hij heeft ons genezen, hij heeft zijn zoon gegeven. Alle ziektes zijn gedragen. Dus ik moet, ik moet naar mezelf kijken. En dus waar ben ik in de fout gegaan? En Dus ik heb daarin ook gewoon uh, een lering getrokken van, uh, van die situatie. Maar je betrekt dat dan alleen op jezelf? Uh, ja. Je kijkt dan niet naar degene waar het over gaat... Uh, of de uh, omstanders, zeg maar, waar je het net ook over had? Nee, nee ik, ik geef de ziekte niet de schuld hiervan, nee. Kijk, als je, je moet goed beseffen, als je zelf ziek bent en, of je, en je ligt op zo'n ziekbed als, als je, je hebt kanker, is het heel moeilijk om geloof te hebben voor volkomen genezing. Dat is heel lastig, omdat je al het hele ziekte ziektetraject hebt heb gehad. Je ziet steeds dat je zelf achteruit gaat. Dus je hebt medemensen nodig, christenen, die je dan als het ware omhoog helpen. Net als die, die, die vier vrienden die die verlamden bij Jezus brachten door het dak heen, zeg maar. Hij kon zelf niet naar Jezus toe. Dus ik denk dat ook de taak is van ons christenen... Die om de zieke heen staan, om, om te dragen in gebed als het ware. En, en dan doortastend te zijn uh, in de manier waarop je bidt met, uh, met die persoon. Ja, want dat is een verschil. Uh, dat, dat merkte ik ook in de filmpjes die ik keek. De manier waarop je spreekt op het moment dat je een gebed uitspreekt. Je hebt het over doortastendheid. Je hebt ja. het over, en God heeft het al gegeven. Um, het is een soort van gebiedende wijs die je gebruikt als je bidt voor zieken. Klopt, ja. Hoe zit dat? Zit daar het verschil in, voor gebed, voor genezing of niet? Ja, nou goed, ik ben zelf 16 jaar christen. Ik ben uh, ja, verder niet, niet geloven opgevoed, dus ik ben echt door een aanraking van Jezus tot levend geloof gekomen. In de, eerste, in de eerste 13, 14 jaar heb ik betrekkelijk weinig resultaat gezien als ik bad met de zieken. Want dat heb je altijd gedaan? Nou, ik heb hem er wel naar uitgestrekt. Ik had er toch wel een bepaalde interesse voor. Uh, het werkte niet bij mij. En uh, ik was aan het vragen van God, wilt u alstublieft... De zieke genezen. Wilt u alstublieft. En er gebeurde helemaal niets. En nu weet ik ook. Als je kijkt ook. Ja, goed wat het woord erover zegt. Nu weet ik ook dat God. Eigenlijk al, het heeft het al. Heeft het al gedaan. En het is eigenlijk alsof je God gaat vragen. Van joh. Wilt u het, wilt u het, wilt u het gaan doen? Terwijl hij het al gedaan heeft. Dat is een beetje een gekke, gekke situatie. En ik lees in het Evangelie. Met name Markus 11, vers 23. Dat Jezus ook zegt van joh. Als je spreekt tot die berg. En je zegt, hef je hop en werp je in de zee. En je, je hart niet twijfelt, maar gelooft dat hetgeen je zegt zal gebeuren... dan zal het ook gebeuren. Dus Jezus leert zijn discipel ook om te spreken in geloof. Met autoriteit. En dat is eigenlijk wat we doen als we bidden met de zieken. Dat we spreken met autoriteit, tegen die ziektemacht... van verlaat dit lichaam nu in Jezus naam. En sinds ik dat ben gaan doen... ook door het onderwijs wat ik heb gekregen natuurlijk... Mm -hmm. goed onderwijs ook gehad de afgelopen jaren... En nu zien we inderdaad veel meer resultaat op straat. En ook, uh, ook in de kerk waar we bidden, zeg maar. En die autoriteit, die is er eigenlijk voor alle christenen in, jou, in jouw optiek? Want God heeft dat aan alle christenen gegeven. Ja, mag ik daar iets, iets over zeggen? Iets? Nou, dat is mijn vraag aan jou. Ja? Dus dan, dan mag jij daarop antwoorden? Ja, zeker. Ja. Nou, als je kijkt naar, de, naar het boek Genesis... dan zie je dat God op een gegeven moment zegt van... joh, ik ga mensen maken... Ga ik scheppen naar mijn beeld, naar mijn gelijkenis. En daarin zegt hij, dus ik geef jullie de aarde. Regeer over die aarde, heers, onderwerp haar, hij is van jullie. En dat wordt ook in Psalm 8 nog eens bevestigd. Dat, dat God zegt, ik heb die aarde onder jullie voeten gesteld. Zeg maar. Dus God had de autoriteit aan de eerste mensen gegeven, Adam en Eva. Nou, we kennen het verhaal natuurlijk. Ze, hebben, ze zijn gezwicht voor de verleiding van Satan. En vanaf dat moment kreeg de duivel de autoriteit over de, over de aarde en dus ook over de mens. En waar vind je dat dan? Nou, dat vind je ook in Lucas 4. In Lucas 4 wordt uh, Jezus zelf verzocht door de duivel. En dan zegt de duivel op een gegeven moment, als hij alle koninkrijken van deze wereld laat zien aan Jezus. Hij zegt, dit is van mij, het is aan mij gegeven. En ik geef het aan wie ik wil. En dan zie je ook dus dat die koninkrijken, dus de aarde, gegeven is door Adam en Eva, door de misleiding natuurlijk, aan... Satan. Dus Satan had autoriteit over de, over de mens tot het kruis. Een, een belangrijk element wat Jezus heeft gedaan aan het kruis... is natuurlijk dat we gered zijn door zijn, door zijn bloed, door zijn offer. Dat is fantastisch. Maar wat, wat ook heel belangrijk is... is dat Jezus de autoriteit weer hersteld heeft... naar de oorspronkelijke scheppingsorde. Dus de wedergemoorde mens... In Christus, die dus gelooft in Jezus... heeft dus die autoriteit weer teruggekregen... die Adam en Eva hadden weggegeven, zeg maar. Nou, en die autoriteit wil zeggen dat Jezus alle macht heeft. Dat zegt hij ook in Matthäus 28, 18. Mij is gegeven alle macht. Ga erop uit en mm -hmm. maak mm -hmm. alle volkeren tot mijn discipelen. Nou, die, diezelfde Jezus woont in ons door zijn heilige geest. En die autoriteit... Oefen je uit als je gaat binnen met de zieken. Dus de rangorde is veranderd. Wij staan nu boven Satan. Althans, de, de nieuwe wedergeboren mens, de nieuwe schepping in Christus staat boven Satan. En als je goed gaat beseffen dat de duivel degene is die ziekte geeft aan mensen. En dat zie je ook heel duidelijk terug in, in Johannes 10, vers 10. Daar zegt Jezus van uh, dat de dief is gekomen om te stelen, slachten en te verdelgen. En dan zegt Jezus: Ik ben gekomen om leven en overvloed te geven. Nou, leven en overvloed is geen ziekte. Want ziekte is verschrikkelijk Alle ziekte En ook in handelingen 10 uh, Zie je dat terug Vers 38 daar, zegt, uh, daar staat dat Jezus is rondgegaan Weldoende en genezende allen Die door de duivel overweldigd waren Dus je ziet hier heel duidelijk dat de duivel degene is Die de ziekte geeft aan mensen Precies, dus dat, dat, is een, dat is op zich een helder verhaal. Een hele bijbelstudie in één, met, meteen ook. Um, maar tegelijkertijd is dat, dat he, Jezus heeft de dood overwonnen. Ja. Jezus heeft de ziektes overwonnen. Uh, uh, en jij zegt, wij mogen in die autoriteit gaan staan na het kruis. En daarom ja. uh, is het al gebeurd. En, en, en, en wat betekent dat dan als we dat niet doen? Nou, kijk... In Markers 16 staat bijvoorbeeld, daar zegt Jezus dat gelovigen, deze, dingen zullen de, deze tekenen zullen de gelovigen volgen. En dan staat er op zieken zullen zij de handen leggen mm -hmm. en ze zullen genezen worden. Maar je ziet dus heel duidelijk dat het initiatief bij ons ligt. Dus als wij de handen niet leggen op zieken, zullen er geen zieken genezen worden. Dus die autoriteit die ons gegeven is, daar kan je in gaan staan of daar kan je voor kiezen om die eigenlijk weg te geven. Dat, dat is de manier waarop jij erin staat. Dat klopt, ja. En dan betekent het dat je onterecht die ruimte geeft aan het werk van de Satan. Dat ja, klopt. En je zegt ook alle, want dat is natuurlijk ook nog een, een issue als je het over dit soort zaken hebt. Um, uh, alle ziekte komt uh, bij uh, de Satan vandaan en niet bij God vandaan. Klopt. Goed, dan hebben we helder waar jij het over hebt. Ja. Wat jij zegt, hoe jij het bedoelt, hoe je het onderbouwt vanuit de schrift. En um, even terug naar het begin. Ik vroeg aan in het begin ook van wat, wat jou betreft uh, het opwekken van mensen uit uh, de dood. Dat zit in het verlengde van het uh, bidden voor genezen voor zieken. Ja, de meeste mensen overlijden door een ziekte. En uh, eigenlijk moet het daar niet mee ophouden. Eigenlijk moeten we dan gewoon zeggen van nou oké. Okay. Vooral als die persoon dus uh, te jong is uh, of... Uh, door een ongeluk om het leven is gekomen. Of door zelfmoord. Of, uh, dat is in ieder geval iemand die dus. Uh, duidelijk een bestemming nog had. Op zijn of haar leven. Ik denk niet dat we het dan inderdaad gewoon moeten accepteren. Want dat doen we nu op dit moment met z'n allen. Dat we gewoon zeggen van nou oké okay, de dood heeft het laatste woord. Uh, laat het maar zo. Uh, de persoon rust in vrede. Ik geloof dat heel veel, veel doodgevallen die we dus uh, meemaken, Ook met name onder christenen die dus op een hele jonge leeftijd sterven, die dus midden in een, in een prachtige bediening staan, en die kinderen achterlaten, dat, dat is niet Gods wil, dat is absoluut niet. Ik geloof echt dat het de duivel is die dus steelt, slacht en verdeligt. Maar jij wil juist ook voor die, uh, bidden voor opwekking voor die groepen, niet voor mensen die oud, uh, aan het eind van hun leven, uh, uh, tot rust uh, komen en, uh, en ook willen uh, naar God toe willen. Ja, dat, daar maak je verschil tussen. Ja. Niet natuurlijk en wel natuurlijk. Begrijp ik dat goed? Op dit moment denk ik wel, ja. Uh, ja ik denk dat... Ik, ik, ik zie me dan... Kijk, als iemand dat van 90 jaar weer terug zou, zou halen... En die is bij de heer. Ik denk niet dat die persoon blij is. Dat je gewoon een vuistslag krijgt op een gegeven moment. Als je... Dat is sowieso een goede vraag. Is ja. die persoon er blij mee? Maar daar gaan we het zo over hebben. Ik ben vandaag in gesprek met Ronald Plat. Hij is evangelist en initiatiefnemer van de Gloriestoel En vandaag mijn gast in Heilige Huisjes. De stelling waarover we praten is... gebed in de naam van Jezus kan ook vandaag nog zieken opwekken... en zelfs zieken genezen, moet ik zeggen, en zelfs doden opwekken. Straks vertelt hij nog persoonlijk hoe hij toegekomen is... om hier zo mee bezig te zijn. Gebed in de naam van Jezus kan vandaag nog zieken genezen en zelfs doden opwekken. Dat is de stelling waarover ik vandaag praat met Ronald Plat. Hij is initiatiefnemer van de Glorie Stoel en hij is evangelist en mijn gast in Heilige Huisjes. Ronald, je vertelde net al even iets, maar ik vind het ook de moeite waard om even te horen hoe dat bij jou zelf is ontstaan, dat je zegt van ik uh, wil bidden voor uh, zieken en ik wil bidden voor mensen die dood zijn. Ja. Ja. Is dat ook uh, zo na elkaar ontstaan? Eerst dat verlangen voor bidden voor zieken. Ja, ik heb in 2007 op een conferentie in het buitenland, heb ik een, in, een, in een meeting met, met Reinhard Bonken, heb ik een doop met vuur gehad. Een doop in de heilige geest, zoals het woord zegt. Uh, vanaf dat moment was ik niet meer dezelfde. Uh, dan, je, kent je, je kent jezelf niet meer terug. En uh, je gaat op een gegeven moment echt ontdekken in het woord, van, ja, hoe zou een christen een volgeling, een discipel van Jezus, hoe zou die nou moeten wandelen? En ik keek om me heen en ik zag eigenlijk uh, ja, heel veel zieken in de kerk ook met name. Uh, mensen veel te jong overlijden. En ik dacht, hoe kan dit nou? Dat kan, toch, dat kan toch niet waar zijn dit? Uh, je leest in de, in de schrift dat Jezus alle zieken geneest En vervolgens zie je om je heen dat er bijna niemand geneest. Dus ik ben zelf op zoek gegaan. Ik ben gaan reizen. Ik ben... Uh, ik ben er drie keer naar Amerika geweest. Uh, plaatsen waar uh, de zieken wel werden genezen. Waar God aan het werk was. Um, ik heb een training gehad van, een, uh, van Randy Clark. Um, met name als het gaat om genezing. En uh, Randy is heel sterk in Words of Knowledge. Dus We kennis. En bij Randy krijg ik van God een woord van kennis. Um, en dat, dat, gaat, dat is heel bijzonder. Dan zit je in zo'n meeting en dan, en dan hoor je de stem van God zeggen... Headache, hoofdpijn. En dan uh, mag je naar voren komen... En dan zegt, zegt Randy op een gegeven moment van, nou, oké, okay, welk woord heb jij gehad? Nou, hoofdpijn, oké. Okay. Willen de mensen met hoofdpijn in de zaal bij deze persoon uh, gaan staan? En dan, en dan moet jij dus bidden voor die mensen die dus die klachten hadden. En, uh, en daar heb ik voor het eerst gezien dat iemand uh, werd genezen. Uh, dat God mijn handen gebruikte, zeg maar. Want ikzelf kan ik helemaal niks. Het is, het is God die, die het doet. En dat was mijn eerste echte genezing. Die ik, uh, dat was geweldig. Dat was een meisje met migraine. Die in het verlost zeg maar, verlost van, van hoofdpijn. Nou geweldig. Echt geweldig. Echt. En, maar goed, ik ben nog in Californië geweest. Bij Bill Johnson ook. Uh, ook daar een training gevolgd. Maar waarom moet je zo ver weg? En naar dat soort mensen allemaal toe? Om, een, om, om dat te ontdekken? Omdat zij daarin wandelden. Die mensen wandelden er al jaren in. En ja, daar kun je van leren. Want aan de ene kant zeg je, een nieuwsgierigheid van mij... Hè? aan de ene kant zeg je, het is voor alle christenen... dat ja. is in, iets in autoriteit gaan staan. Dat klinkt als iets heel simpels. Ja. En toch hè, heb je daarvoor uh, nodig om naar allerlei verre buitenlanden... naar uh, predikers te gaan die daar al in wandelen. Hoe zit dat dan? Nou, Omdat die boodschap uh, relatief weinig klonk in Nederland. Maar die boodschap geloofde je eigenlijk al, dat wilde je al. Wat, ja. wat, wat, wat, wat doet dat dan, zo'n uh, gebed of zo'n ontmoeting met zo iemand... Ja, je wordt, je wordt toegerust, je denken wordt vernieuwd. Ja, want we zijn natuurlijk ook opgevoed in Nederland heel calvinistisch. Uh, Heeft het iets met onze volksaard, met onze ja. achtergrond te maken... dat wij daar niet zo snel in geloven? Dat denk ik wel. Ik, als ik kijk naar het, wat, ik veel, wat ik veel zie in, in, in kerken ook... en het onderwijs over genezing... zie je dat, dat mensen vaak het idee hebben dat God soeverein is. Nou, die je natuurlijk ook in zekere zin. Maar, maar ook als het gaat om genezing... Dus als iemand overlijdt, of iemand heeft een ziekte, zeggen ze, nou, dat zal God wilde zijn. En mensen accepteren het gewoon heel passief en gelaten van, nou, oké. Okay. Terwijl het woord heel duidelijk zegt, in handelingen 10, wat we net ook uh, voorlazen, is dat de duivel mensen overweldigt met ziekte. En dat we dus uh, goed moeten onderkennen dat God geen ziekte geeft en dat we daar dus ook altijd tegen moeten strijden. Zeggen van, nou, dit hoort niet bij mij, dit past niet. Ik moest uit dit milieu vandaan, denk ik. Om gewoon een nieuwe ja, mindset uh, op te doen in het buitenland. En, uh, ja. en gebeuren daar ook meer genezingen dan? Als je dan in een andere cultuur bent waar daar meer ruimte is... voor, dat, uh, uh, ja, voor het accepteren van wonderen uit de hand van God? Ja, ja. ja ik heb onvoorstelbare dingen gezien. Ja. Ja. Dus het is ook het, het, het verwachten van meer of het verwachten van wonderen... wat een verschil maakt in of het daadwerkelijk genezing komt, ja of nee? ja ik... dat, dat is de manier waarop jij dat beleeft ja geloof is, is heel belangrijk geloof is de sleutel hè? want dat, dat, het woord zegt ook dat we, zonder geloof kunnen we God niet behagen dus het is in ieder geval verwachting en geloof uh, en uh, en wanneer, dat, dat, dat moment in, met Randy Clark, vertel je dat is voor jou het, verschil, het moment geweest dat je zei van nu: uh, uh, ja, nu je bent het gaan ervaren en je bent het zelf gaan doen? Ja, ik ben toen ook gaan uitstappen ook in onze Bijbelstudiekring in Volendam. Vaak gaan bidden voor de zieken. En daar zagen we ook wel af en toe wat genezingen plaatsvinden. Maar de doorbraak kwam bij mij eigenlijk toen ik het onderwijs van John G. Lake, van, via Curry Blake uit Amerika ben gaan volgen. En die dus inderdaad gewoon echt een hele duidelijke boodschap brengt... over wie we zijn in Christus. Dat we de autoriteit hebben in Christus. Wat je net vertelde, dat, dat stuk van de die autoriteit. Ja. En, en wanneer is het verlangen gekomen om te bidden voor mensen die zijn overleden? En hoe is dat ontstaan? Half jaar terug. Maar Wat? nog niet zo lang? Nee, nee. Nee, ik was in mijn stille tijd uh, was ik bezig met Matthäus 10, vers 8... waarin, waarin Jezus zegt van... Uh, verkondig het koninkrijk. En dan genees de zieken. Kom maar. En wek de doden op... Drijft demonen uit. En ik zag achter die komma wek de doden opstaan. Ik dacht, ja, wat? Waarom staat dat daar? En dat ineens drong dat tot je door dat het daar stond. Ja. Mm -hmm. Want ja, wie gaat dat nou doen? Ja, je hoort wel van, van Heidi Baker en van mensen in het buitenland die dat doen. Maar ja, in Nederland kom je dat eigenlijk niet echt veel tegen nog. En, uh, dus ik, ik heb die vraag gewoon bij de Heer neergelegd in mijn stille tijd. Ik zeg, heer, waarom, waarom moeten we doden opwekken? Ja. Waarom zouden we dat moeten doen? En ik kreeg antwoord. Dat zei hij met een dikke lach. Ja, ja. Wat, wat was het antwoord? Jezus zegt... Uh, ik heb jullie, de mens, de wedergeboren christenen... de autoriteit gegeven over leven en dood. Jullie mogen beslissen. En ik ben er zo van geschrokken. Want dat betekent dat de, dat de, de verantwoordelijkheid bij ons ligt. Een groot deel van de verantwoordelijkheid... Van, bidden wij met de zieken? Gaan we inderdaad die strijd aan om mensen weer, weer gezond te zien worden? En gaan we ook inderdaad verder als die persoon overlijdt? En uh, dat, dat, dat gaf voor mij de doorslag om, om er actief naar op zoek te gaan. En uh, ja, sindsdien zijn we ook mensen gaan benaderen... die dus zijn overleden, zijn familie gaan benaderen. Uh, van, ja, mogen we bidden? Een heel ongewoon verzoek natuurlijk... Ja, dat. Uh, en, en, en hoe reageren mensen? Heb je al gebeden met iemand? Uh, wel buiten het mortuarium. <laughs> het, het, het voelt heel ongemakkelijk hè, om hierover te praten. Ja. Is dat voor jou ook zo? Nee, want ik, ik, ik wil hier echt actief uh, mee aan de slag. En ook gewoon zien dat we hier doorbraak in gaan krijgen. Dus, uh, Niet meer? Of, of was dat het begin, vond je dat ook ongemakkelijk om daar stappen in te nemen praktisch? In het begin was het heel ongemakkelijk, ja. Want hoe ga, je, hoe ga je de familie benaderen? Want het is natuurlijk een hele gekke vraag die je gaat stellen. Mm -hmm. En ik heb eigenlijk uh, van een aantal mensen uh, toch ook een, een begripvolle uh, antwoord gehad. En dat ze het ook waardeerden dat we het aanboden. En ook van mensen uh, die, uh, die heel verontwaardigd reageren natuurlijk. Ja, dat is heel divers. Ja. Even nog, een, een, een, voordat we naar de reacties gaan... een vraag van hoe zie jij nou de, uh, dat, dat, dat stuk... Hè, autoriteit over leven en dood... en uh, de, relatie tot de, dood in, de relatie tot het koninkrijk van God hier op aarde? Mm -hmm. Ja, Jezus heeft, heeft ons eigenlijk nu verkondig, uh, de opdracht gegeven... van verkondig het koninkrijk. Dus uh, Hij zegt eigenlijk tegen zijn volgelingen... dat zijn wij, de christenen... Van, laat nou eens zien wat het Koninkrijk van God daadwerkelijk inhoudt... hier op aarde. En het mooie is dat we dat ook bidden met z'n allen... in het Onze Vader. Hè? Laat uw Koninkrijk komen... en laat uw welgeschieden... hier op aarde zoals in de hemel. En we bidden dat. Maar het is onze taak... als christen... om een voorproefje van dat Koninkrijk... wat er straks in al zijn volheid op aarde gaat komen... als Jezus terugkomt... om dat Koninkrijk nu al te laten zien... Uh, in de hemel is geen ziekte. In de hemel is ook geen dood, geen volwassenheid. Het is een koninkrijk. Daar is het perfect. En hier koninkrijk. is het koninkrijk nog niet perfect. En dat heeft vooral met ons te maken. Als nou, ik even, even, even scherp op de snede, even doorredenerend. Nou, niet zozeer met ons. Kijk, we hebben een vijand. Dat is de duivel. Het rijk der duisternis, zegt Jezus ook. En hij heeft geen macht meer. Jezus heeft alle macht. Wij hebben nu die macht gekregen. En maar je moet hem zien als een terrorist die dus op een gegeven moment overal aanslagen pleegt en mensen dus uh, probeert om te brengen en uh, ziekte wil geven en, en dat soort zaken. En, en ik denk dat het onze taak als christenen is om daar tegen op te treden. Moeten optreden. Ik ben benieuwd naar de reacties. Laten we eens even luisteren naar, naar hoe mensen gereageerd hebben. We weten al dat 90% met de stelling eens is. Dus die, die staan erachter. Jezus geneest nu nog, maar wekt ook doden nu nog op. Maar inhoudelijk, wat zeggen ze daarover? Heilige Huisjes. De reacties en vragen van u thuis. Ja, ik ben het er wel mee eens. Want ik heb een, een boekje gelezen... En dat uh, ging over, uh, de titel was, de jongen die in de hemel was. Dat is een jongetje van vier jaar. En die, uh, die was ziek en die moest naar het ziekenhuis. En die kwam tijdens de operatie kwam die eigenlijk te overlijden. Hm. En uh, dus hij komt dus in de hemel. En dat wordt ook dus helemaal beschreven in dat boekje, wat hij daar allemaal heeft gezien en zo. Maar hij gaat toch terug naar de aarde, omdat zijn, zijn ouders en zijn, uh, zijn familie, zeg maar, uh, voor, uh, voor hem bidt lastige stelling. Ik geloof wat er in de Bijbel staat en heb ook gezien dat zieken werden genezen, maar dat doden opstaan uit de Bijbel. Stel je voor, je bent dood en komt eindelijk bij Jezus. Je hebt er zo naar uitgezien. Je rent op hem af en vlak voor je aan zijn voeten neer wilt knielen, kom je weer terug op aarde. De mensen op aarde missen je zo. Is dat niet egoïstisch van deze mensen? Ja. Dat... Ik vind het op zich wel moeilijk, maar ik denk wel dat het kan, ja. gestemd op de stelling, ook al vind ik hem erg lastig. Oneenstemmen staat voor mij wel een beetje gelijk aan het ontkennen van Gods almacht. Wel denk ik dat een dergelijk gebed om het opwekken van een dode of het genezen van iemand... ...in de naam van Jezus voort moet vloeien uit leiding door de Heilige Geest. Nou, mooie reactie. Verschillende reacties achter elkaar van mensen. Uh, mooie reactie ook van die mevrouw uh, die, uh, die zich helemaal ingeleefd heeft. Ja. Prachtig, ja. Het is wel reëel, hè? Ze zegt, is het niet egoïstisch? Want dan is iemand eindelijk bij Jezus. Of, die is bij Jezus. Nou, kijk, ik zie dat anders. Kijk, de Bijbel zegt heel duidelijk dat ons, onze, het eeuwige leven begint als wij God de Vader leren kennen. En dat is op het moment van de wedergeboorte. Dus dat is eigenlijk al, als we hier op aarde zijn en dat God in je, in je komt wonen met zijn geest, dan leer je God kennen. En dan begint het eeuwige leven al. Dat is mooi om te weten. Dus dan hebben we de eeuwigheid nog voor ons. Dat is prachtig. Dus die plek in de hemel is die is er. Die is voor ons. Uh, ons huisje staat klaar als het ware. En uh, we moeten natuurlijk wel in het woord blijven. En Jezus blijven volgen. Dat is wel even van belang natuurlijk. Dus die hemel, die garantie hebben we op een gegeven moment. Als we in Christus blijven. Maar we moeten niet vergeten dat we hier ook een taak op aarde hebben als christen. Om zijn koninkrijk te verkondigen en te demonstreren. En het kan dus zomaar zijn dat... Dat een persoon uh, misschien nog profetische beloften heeft op zijn leven. Dat God heeft gezegd: Ik ga je daar en daarvoor gebruiken. En dat hij in ene uit het leven wordt weggerukt. En dat de familie ook zegt: van, hey, Dat kan helemaal niet. We hebben profetieën gehad. Waar we ook echt van wisten: van, dit, dit gaat nog gebeuren. Dit gaat komen. Nou, ik geloof wel dat je dan die persoon uh, ook in het belang van het koninkrijk uh, moet terughalen. Als het ware. Moet. Ja. ja, je zelfs het woord moet. Ik denk het wel, ja. Ik denk dat die verantwoordelijkheid bij ons ligt. Ja. Poeh. Um, je, je merkt dat mensen zeggen van... Uh, genezing, uh, daar geloof ik in. Dat vind ik ook heel positief. Dat je zegt 90%. 90%. En dat de aarzeling wel ontstaat hè, als het gaat over doden. terug uh, uh, Bidden voor doden om op te wekken. Ja. ja. Wat die mevrouw of die meneer ook zei. van uh, De leiding van de heilige geest. Hè, dat, uh, daar werd, werd ook net ja. over uh, aan gerefereerd. Ja. Als je kijkt naar Jezus, dan zie je ook dat hij, hij, was één, hij was één geest met de heilige geest. En het is de heilige geest die het doet, ook door mij heen en door alle andere christenen heen. Dus, dus laten we het even, even goed duidelijk maken. Um, maar als je kijkt naar de wonderen die Jezus deed, dan zie je dat iedere keer dat hij het wonder deed, dat hij het deed vanuit bewogenheid. Ook de mensen die hij de dood heeft opgewekt, iedere keer staat er, en Jezus was bewogen. Gewoon innerlijk vanuit zijn hart. Dus je ziet niet direct dat er een brief uit de hemel kwam of een stem van, de, van God die zegt van nu ga je deze doden opwekken. Je ziet dus dat, dat God uh, die verantwoordelijkheid ook gewoon bij Jezus heeft neergelegd. En hij handelt dus vanuit bewogenheid. Um, ik denk dat dat ook onze drijfveer moet zijn. Als je, als je bijvoorbeeld een gezin hebt waarbij een, een vader of een moeder wordt weggenomen met nog jonge kinderen. Nou, dat is verschrikkelijk. Dat is echt dat kan niet van God zijn, dat is echt duivels, dat is demonisch. Ja, dan, dan geloof ik ook echt dat het onze verantwoordelijkheid en taak is om te zeggen van we gaan, we gaan nu aan de slag, we gaan bidden om die mevrouw terug te krijgen. Ook in het belang van de kinderen, die hebben ook een moeder nodig. Is zo'n fase als zoiets gebeurt niet al heftig genoeg om te dealen met alle emoties en alles wat daarbij komt kijken, zeg maar, hè, in je leven, om dan ook nog uh, daarin te gaan, uh, op die manier daarmee om te gaan? Het ja, dat is ook heel moeilijk. Dat herken ik ook. En hoe moet je daarmee omgaan? Aan de andere kant, ja, als je het niet probeert, als je het niet doet... weet je ook dat je niks, niks gaat ontvangen wat dat, wat dat betreft. Dus er zal een moment moeten komen dat mensen gaan zeggen... Van, nou, we gaan het gewoon doen. We gaan, we gaan hier ook echt in uitstappen. En, uh, en niet opgeven. Ik heb, ik heb gehoord van David Hogan. Die uh, heeft in Mexico met zijn team of meer dan 500 mensen uit de dood opgewekt... En hij zei, het gemiddelde is, uh, sommigen worden in vijf minuten tijd opgewekt, mm -hmm. maar dan zijn we ook met doden gebeden, daar zijn ze vijf uur mee bezig geweest. En dat vind ik sowieso een, een, een ingewikkeld iets, hè? want je hebt dat natuurlijk met genezing ook voor mensen die ziek zijn en er wordt gebeden voor genezing. Ja. En um, dat is natuurlijk met dit dan ook zo. Laat het even. Uh, uh, uh, hè, er zijn ook momenten, je, je hoort ook over situaties dat mensen zeg maar, niet toekomen aan verwerking of toegroeien naar en overlijden omdat er zolang wordt gehoopt op, uh, op genezing. Ja. En dan, dan heb je ook heel veel ellende. Ja. Ook voor mensen die achterblijven. Heel veel vragen. Dat klopt, ja. En dat is, hè, je zegt ook van hoe lang moet je doorgaan? Ja. Dat is met doden natuurlijk nog helemaal. Ik nou. vind dat, als je dat dan naar jezelf toe haalt en je weet, je weet dat het in Gods hand is, is dat natuurlijk iets wat, wat, wat, wat duidelijk is. Waar je op een gegeven moment de grens van je menselijk kunnen. Jij haalt die grens terug, leg je die, die leg je terug bij ons mensen. Ja. Waar is die grens dan? Nou, eigenlijk op basis van die openbaring die Jezus maar gaf. En, en omdat Matthäus 10, vers 8, ook echt een opdracht is die Jezus heeft gegeven. Wek de doden, bij Jezus heeft gezegd, wek de doden op. Ja, met, met een opdracht van Jezus moeten we wel wat doen, lijkt mij. Ja, oké. Okay. Nee, maar okay. daar da, da, da, da, da ging mijn vraag niet over. Mijn vraag ligt dan, waar ligt dan de grens? Waar ligt de grens? Ja. Wanneer stop je vanwege het welbevinden van mensen? Ja. Ja, dat is, dat is een lastig iets. Ik moet eerlijk zeggen dat uh, ik daar nog geen ervaring mee heb. Uh, wij hebben dus nog geen toestemming gehad om dit te mogen doen. Ik sta te trappelen, maar goed. Ehm... Um, Daarom vraag ik ook aan mensen... geef me tijd alleen... met het stoffelijk overschot. Um, dat je genoeg tijd hebt. Want als je, als je nagaat dat, dat David Hogan... Dat is, dat is wel een mannetjesputter, geestelijk... vijf uur werk hebt gehad... om iemand terug te krijgen... Dan, dan moet je dat voor jezelf ook inbouwen. En niet denken van nou... ik ga nu voor de eerste keer binnen met, met een overleden persoon... en na één minuut komt die persoon terug. Ik bouw wel die tijd in... Ik wil wel graag die tijd. Nou, nou, leven wij in een, nou leven wij in een wereld waar heel veel dingen maakbaar zijn. We willen alles, we kunnen alles creëren. Daarin hebben we God steeds minder nodig. Dat is een heel duidelijke trend. Heeft het verlangen om ook de mensen die dood zijn... weer op te willen wekken? Daar ook niet mee te maken? toch Niet willen accepteren dat er een eind is aan leven? Ja, kijk, God is een God van leven. En niet van dood. In de Bijbel is er heel duidelijk over dat de dood een vijand is in de openbaring staat dat het de laatste vijand is die de poel des vuurs wordt geworpen dus um, de laatste die overwonnen wordt ja. ik denk dus dat nu ieder, nog niet ieder, ja, nee, dat klopt, maar ieder mens heeft in zijn hart een uh, een kracht, denk ik om te willen blijven leven en die doen er alles aan, ieder mens niemand wil dood, niemand iedereen wil leven dat, dat heeft God in ons gelegd, zo zijn we geschapen die dood, dat heeft de duivel verzonnen. Eh, sinds de zonneval is dat gekomen. Dus. Ja, en die belofte hebben we ook, eeuwig leven. Eeuwig leven inderdaad, ja. Straks in de hemel, een nieuwe aarde. Ja. Maar hier ja. is die belofte er nog niet. Nee, maar dan, dan is inderdaad... Voor mij is de grens op dit moment... dat ik uh, gewoon kijk van... Nou, wat, wat zijn de omstandigheden geweest? Hoe is die persoon overleden? Hoe oud is die persoon? En heeft die persoon nog profetische belofte op zijn of haar leven? Ik denk dat het heel belangrijk is dat we... Uh, dat we van daaruit ook aan de slag gaan. U hoort uh, Ronald Plat. hij is initiatiefnemer van de Gloriestoel en hij is ook evangelist. En zijn stelling is, gebed in de naam van Jezus kan ook vandaag zieken genezen en doden opwekken. Ik kan me voorstellen dat, uh, uh, dat, dat u daarop wilt reageren. Dat kan via de website grootnieuwsradio.nl slash En ik heb ook gevraagd aan Hans Maat om te reageren. Hij is directeur van het Evangelisch Werkverband. Een vertrouwd geluid. Inbreng vanuit de Heilige Huisjes Denk Denk. Nou, uh, ik ben het eigenlijk uh, eens met de meeste mensen, dus ik denk dat dat zeker nog kan. Ja, ten eerste omdat ik denk dat uh, wondertekenen altijd zijn gevolgd op de verkondiging van uh, Gods naam. Ook nadat de heer Jezus naar de hemel is gegaan en met Pinkster eigenlijk door de geest is uitgestort... We hebben door de hele kerngeschiedenis heen en ook vandaag uh, heel veel getuigenissen voorhanden van genezing, maar ook van opwekking van doden. Dat hele massieve spreken over uh, genezing en doden opwekken zoals, uh, zoals sommige charismatische christenen doen, dat, dat past niet uh, volgens mij bij mij. Ik denk dat, uh, dat toch de kracht die Christus manifesteerde niet zonder meer is overgegeven op al zijn volgelingen. Uh, tegelijkertijd zullen we zeggen, worden wij wel geroepen om ook uh, uh, uh, mensen te genezen en te bevrijden. Uh, ik heb er zelf ook een, uh, een, een levendige praktijk in... van uh, predikanten en andere voorgangers die, uh, die zich daarmee bezighouden. Dus ik kan het redelijk van dichtbij ook zien. Uh, dus wat dat betreft... Maar ik begrijp, ik begrijp de skepsis wel een beetje... want dus de eerste vraag die altijd gesteld wordt is van... ja, waarom dan de een wel en de, en, en de meeste ja, ja. niet of de ander niet... Dus, dus ik, ik kan me zo goed voorstellen dat mensen daarmee worstelen en ik heb zelf ook wel genezingen meegemaakt um, door mensen de handen op te leggen en een gebed uit te spreken en dan zeg ik ook altijd tegen zo'n persoon van God is, is volkomen soeverein, dat betekent dat God redenen in zichzelf kan vinden om iets wel of niet te doen. Maar ja. ik geloof wel dat je er toch door gezegend wordt. Misschien op een andere manier. Ik heb uh, op gloriestoel.nl gekeken. Hè. En dan zie ik dat er een hele sterke nadruk ligt op dus de, de wonderen. En dat is uh, genezing, uh, benen verlengen, dromen uitleg. Persoonlijke profetie. Uh, nou, het gaat zomaar door. En Zij, uh, zij hebben zelfs uh, een dode opwekteam, heb ik begrepen. Uh, ja, ik, ik, ik ben daar zelf uh, een beetje huiverig voor. Als ik heel eerlijk ben. Uh, en dan is mijn vraag aan hen, van, leg je niet als je daar zo specifiek de nadruk op legt, op zo'n bediening, een eenzijdig beeld van God neer, waardoor heel veel mensen juist teleurgesteld uh, uh, uh, God de rug toekeren. Ronald, reageer maar op de vraag. Ja, goede vraag, Hans trouwens. Ja, mijn voorbeeld is Jezus. En ik denk dat dat het voorbeeld is van voor alle christenen. En als we kijken hoe Jezus het deed... Hè, nam twaalf mensen nam hij mee aan de, aan de hand... drie jaar lang... en hij genees alle zieken... en hij verkondigde het koninkrijk. En in Lukas 10 kun je ook lezen... dat hij naast de twaalf apostelen... ook nog zeventig andere mensen uitzond... en ook hen de opdracht gaf... ga de zieken genezen... en verkondig het koninkrijk. Um, dus wat, wat, wat je hier ziet... is zeg maar de, uh, met name het punt van evangelisatie. Hè, dat is mijn ding... En ik train nu ook mensen om, om de straat op te gaan. Ja, maar even terug naar de vraag, hè, ja? van die, die, die teleurstelling. Ja, daar, kom ik, daar, kom ik, daar mm -hmm. ga ik okay. naartoe. Naar um, kijk, als Jezus het doet, ben ik het absoluut met Hans eens. Van, er is meer, natuurlijk. Uh, mensen moeten, moeten onderwijs krijgen over uh, het woord in al zijn volheid. Uh, we hebben, we hebben de doop, de doop in water, de doop in de geest... Dus het geloof is natuurlijk veel meer omvattend dan alleen genezing. Dat klopt. Maar je ziet dus dat Jezus altijd wonderen, tekenen, genezing gebruikte om mensen die niet geloofden een voorproefje te laten zien van zijn koninkrijk. Dus dat is wel de manier, de route, zoals we dat denk ik als Christen moeten doen. Daar begint het. Het begint met die wonderen. Daar zeg begint het. Ja. En heb je dan ook uh, merk je dan ook dat uh, de reactie van mensen? Uh, uh, wat is de reactie van mensen? dat ik zo zeggen. Nou, we komen natuurlijk veel mensen tegen op straat die de kerk terug de hebben toegekeerd. Uh, ook veel namelijk katholieke mensen, maar ook gereformeerde mensen die dus helemaal die kerkspug zat zijn. Die dus een negatieve kijk hadden op God. Daardoor, zeg maar. Die mensen worden genezen. En je ziet dan ter plaatse op een gegeven moment dat hun denken wordt veranderd. En dat is heel bijzonder. Als je het ook nog vertelt dat God wel van hun houdt. En, en, dan, en dan komen de verhalen los van, van mensen die hun pijn gedaan hebben in de kerk. En, en alle teleurstellingen en noem maar op. Dus dat zijn wat, wat mensen elkaar hebben aangedaan, zeg maar. Daar zit veel meer de teleurstelling. Er zit veel meer de teleurstelling. Maar goed, dan zijn ze, dat zijn mensen die genezen. En als mensen niet genezen? Als mensen niet genezen, dat, dat gebeurt ook wel eens. Dan zeg ik van, nou, dat ligt niet aan u. Als, als, als eerste, altijd. <laughs> ja. God houdt van u. En wat ik dan vaak doe, is dat ik ze doorverwijs... naar uh, een uh, samenkomst van, uh, van Jan Zijlstra. Van, joh, ga hier dan eens uh, naar kijken. Want er zijn anderen die ook bidden voor de zieken. En uh, die ook geweldige resultaten hebben. Dus, dus ik, ga mensen, ik stuur mensen niet weg van... nou, je hebt het verdiend, hoor, je mag het houden. Nee, absoluut niet. Absoluut niet. Nee. nee. En, en hoe komt dat aan? Nou, heel positief, want de mensen waarderen het wel... dat, je, dat jij er alles aan doet... Om, om hen ook ge, weer uh, gezond te zien worden, zeg maar. En, uh, want het is toch een stukje bewogenheid wat je laat zien. En het, dat is eigenlijk ook de bewogenheid die God heeft voor mensen. Dus uh, waar, doe jij het, waar doe je het uiteindelijk voor? Wat is, dit wat jij doet? Voor het resultaat? In het begin wel, denk ik. Omdat we... Ik was zo op zoek naar de kracht van God... die ik niet zag in de kerk. Dus in het begin uh, ga je echt alleen maar voor die kracht... Uh, naarmate je het vaker doet op straat... ga je toch meer vanuit bewogenheid uh, bidden met mensen. Dat je toch meer compassie krijgt met mensen. Dat je het verhaal hoort van mensen later. Hoe lang ze al met die ziekte hebben geleefd. En, en, en hoe het allemaal gekomen en is. En als ze dan genezen zijn, dan dat je ook in hun vreugde deelt. Dus ik sta er nu heel anders in als in het begin, zeg maar. Ja. Uh, wat Hans aanhaalde, vond ik wel mooi. Hij zei ook van, God is toch soeverein. En daar had jij het net over gehad als, als beeld. ja. God is zo soeverein, zeg ik altijd, dat hij zichzelf beperkt heeft... om afhankelijk te zijn van mensen die bidden hier op aarde. Als wij niet bidden en we komen niet in actie als christen, dan kan God niks doen. Dan is uh, iedereen geroepen, maar niet iedereen heeft die kracht gekregen, zegt Hans. Nou, het mooie is, uh, op het moment dat je wedergeboren wordt, ontvang je de heilige geest. Mm -hmm. nou, de Bijbel zegt heel duidelijk dat de heilige geest exact dezelfde is als die in Jezus woonde, die Jezus uit de dood heeft opgewekt. En er zijn geen baby heilige geestjes of junior heilige geestjes, we hebben dezelfde. En dus wat wij eigenlijk moeten doen als is dat we gaan ontdekken wat we al hebben gehad, wat in ons woont. Paulus zei, ik heb een schat in aarde vaten. En um, ik geloof wel dat het tot de basisuitrusting van alle wedergeboren Christen hoort om de zieke te genezen. ...neemt niet weg dat je natuurlijk... ...een persoonlijke roeping kan hebben... ...voor het profetische... ...of dat je pastoraat misschien leuker vindt... ...maar ik geloof, ik geloof dat genezing... ...een basis... Wat, ...wat in je basisrugzakje moet zitten als christen... ...om te kunnen doen, zeg maar. En dat is... Uh, ...dat wonderbaarlijke aspect van het evangelie... ...dat is er gewoon voor iedereen. Ja, zeker weten. En als je dat dus niet uh, oppakt... ...je laat het liggen, dan... Nou, dan houdt God nog steeds erg veel van je... Maar dat betekent dat je, nou, laat ik het zo zeggen, dat je wat minder effectief kan uitreiken naar de mensen om je heen die God nog niet kennen. Mm. Denk ik. Als ik het zo mag uitdrukken. Nou, het was een boeiend gesprek. Dankjewel. We zijn aan het eind van de uitzending. Uh, we gaan, ik ga afronden. Bedankt voor de uitleg, voor de komst naar de studio om over dit